ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dicta Hark met het NOS Journaal. Na de aanslag op de sneltrein van Moskou naar Sint-Petersburg... worden meer mensen vermist dan tot nu toe werd aangenomen. Geen 16, maar 26. Aangenomen wordt dat ze bij de bomaanslag van vrijdagnacht... op de Nevsky express zijn omgekomen... Donenthal staat nu op 26. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag heeft gepleegd. De treinverkeer tussen Moskou en Sint-Petersburg is inmiddels hervat. Het Iraanse parlement vindt dat de regering de samenwerking met het VN-atoomagentschap flink moet beperken. Het parlement reageert op een resolutie van vrijdag waarin het Iraanse nucleaire programma opnieuw wordt veroordeeld. Iran herhaalt dat het niet gediend is van de buitenlandse bemoeienis. Het IAEA eist van Teheran dat de bouw van een tot voor kort geheime nucleaire installatie bij Qom wordt stilgelegd. Iran houdt vol dat het geen kernwapens ontwikkelt. De Zwitsers kunnen vandaag in een referendum aangeven of ze de bouw van minaretten willen verbieden. Volgens de populistische volkspartij wordt Zwitserland door de bouw van minaretten geïslimatiseerd. Ge in het land staan er nu vier... De regering is sterk tegen een verbod, net als het bedrijfsleven. Vrees wordt dat de relatie met islamitische landen onder druk komt te staan. Het aantal doden door de zware regenval in Saoedi-Arabië is opgelopen tot zeker honderd. doden vielen in de Saoedische stad Jeddah. Volgens reddingswerkers worden nog tientallen mensen vermist. Er is veel kritiek op de Saoedische autoriteiten. Doordat de wegen en elektriciteitsnetwerken in Jeddah slecht worden onderhouden... vallen er meer slachtoffers dan nodig, zeggen critici. Door de jaarlijkse bedevaart is het extra druk in Jeddah. Door het warme novemberweer zijn veel dieren nog niet toe aan hun winterslaap. Zo is de hazelmuis nog wakker en scharrelen er nog jonge egels rond. Dat meldt de biologenorganisatie Natuurbericht.nl. Volgens de organisatie heeft de warme herfstmaand ook invloed op het paddenstoelenseizoen. Natuurbericht.nl verwacht dat deze november de geschiedenis ingaat als warmste novembermaand ooit. Het weer dan bewolkte van tijd tot tijd regen of motregen, temperatuur ongeveer 10 graden. Morgen en dinsdag blijft het vrijwel overal droog en schijnt geregeld de zon. Dit was het. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 Welkom terug in het uh, tweede uur van deze Muziek Boulevard uh, met de Doors. En Love and Bentley. Het leuke is altijd uh, dat dit soort nummers altijd kunnen. Op welk moment van de dag je dan ook uh, eerlijk zit te uh, luistert wat, uh, wat dat gaat. Oh, volgens mij uh, gaat er iets uh, helemaal niet goed. Uh, ik moet deze hebben. Dus, uh, nou, we zijn uh, voor het tweede uur Muziek Boulevard. Straks uh, nog veel meer uh, leuke dingetjes. Als het gaat om uh, muziek uit de buurt, om het maar zo te zeggen. Vlucht 13 en. Chef Special. Chef Special, die had afgelopen donderdag de EP-presentatie in het Patronaat. We gaan dus, daar weer dus ook een leuk nummer draaien, dat, dat sowieso. Jongens zijn hier ook hier in de studio geweest op een donderdagavond tussen 8 en 10. Dus voor die mensen, die kunnen dan dat even opzoeken. Daar zal de komende tijd meer gaan gebeuren. Dat kan ik hier in ieder geval wel verklappen. De Doors dus met uh, Love and Madly. Nou, wat uh, hebben we dan? Een van de beste soulzangeressen op dit moment. Zo wordt ze toch omschreven na het uiteenvallen van Destiny's Child. Heeft deze dame toch wel een flinke vinger in de pap als het gaat om de awards die onlangs zijn uitgegaan? Hier is Beyoncé als en The Naughty Girl uit 2004. Zal ik de eerste zijn, maar voor. Ik nog niets, niet smal 13. En ja, wie zijn dat uh, onder andere? Dat zijn Patrick de Noord, Jeroen Kiewiet, Remco de Vries en Koen van der Wel. Dat uh, zijn uh, de bandleden. Ook te zien in. Uh, wa waren te zien trouwens, ik moet het goed zeggen. In de voorronde van uh, de Rock wordt je Kan je nagaan dat er in deze buurt gewoon zoveel muziek, uh, het muzikaal talent uh, rondloopt. Ik ken er nog wel een aantal hoor, maar daar ga ik het straks in, verderop in deze uitzending het over hebben. En als je dat wilt weten, wat er allemaal aan muzikaal talent rondloopt in Zandvoort-omgeving... luister dan ook straks maar even tussen 2 en 5 in Zondag in Kermeland. Daar zit straks ook nog wel wat in. Uh, overigens, Vlucht 13, wie zijn dat? Dat is een Nederlandstalige band... Onderscheidend, rouw en echt. En de Fara noemde dit, en dat lees ik dan ook op de website van deze jongens, een toevoeging aan het Nederlandstalige lied. Waar komen ze vandaan? Nou, ze komen uit Haarlem, Velzen en Amsterdam. Dus kortom, uit de buurt. Dus je weet ook gewoon van je hoeft het ook niet ver te halen, die muziek van tegenwoordig. En ook dat nummer Lief, ik heb het vorige week ook al gedraaid. Als je gewoon goed luistert, het begint heel langzaam en dan die opbouw naar het eind toe. Dit vind ik fantastisch. Dus dat is waar, waarom ik het ook draai hier bij de Muziek Boulevard, vrienden. Want er is zoveel moois in het leven, om het maar zo te zeggen, 16 minuten over 1. En dan gaan we terug in de tijd... Er was ooit iemand uh, die verhing zichzelf uh, in Curtis van Joy Division. En dat uh, deed hij bij het uh, luisteren van uh, Iggy Pops, The Idiot. Ja! Hoe kun je dat nou doen? Want het was, uh, Ian Curtis, die was misschien toch ook wel een klein beetje een muzikaal talent. Kan je toch eigenlijk wel zeggen. En als je zo geniaal bent, ja, dan kun je ook nog wel eens een beetje depressief ra uh, raken. Dat zou zomaar kunnen, want soms is genialiteit uh, schijnt, wetenschappelijk uh, zo te zijn... De grenzen aan het krankzinnigen. Dus dat uh, heb ik niet verzonnen. Maar dat uh, schijnt zo te zijn. Ik zeg het alleen maar. Dus En ja, Joy Division stond eigenlijk op het punt. Echt goed en wel uh, vaste uh, voet aan de grond te krijgen. In dingen als popindustrie. En toen zei Curtis. Ja, bekijk het maar. Ik, uh, ik heb er geen zin meer in. Wat uh, die naliet uh, die in Curtis en Joy Division. Was toch wel heel bijzonder. Dit bijvoorbeeld is ook zo'n uh, nummer. Volgens mij is dit She's... Correctie, dat is het dus niet, want ik moest, ik moest echt sheer Lost Control hebben. Dat moet dit nummer zijn. Want volgens mij uh, was dat... Juist, kijk, dat soort... Like a sleep twitch En dat was hem, de Editors, met Papillon, of Papillon. En als je goed geluisterd hebt naar die single daarvoor uh, van Joy Division. Ik wil even erbij pakken dat single. See Last uh, control. Tenminste, het is niet de single, maar van het album afgejat. The best of Joy Division. Dan heb je goed kunnen horen dat uh, de editors zich toch een beetje hebben laten leiden door Ian Curtis en de Joy Division. Zeker als uh, het laatste album wat ze hebben uitgebracht. En de single, Papillon, is uh, een mix volgens velen van Joy Division. en ook een andere illustre Engelse band die heel veel synthesizers gebruikte in de pop. En dan hebben we het over uh, de band Deepash Mode. Inderdaad, die band. Uh, en die bestaan nog steeds. Hoewel het uh, een beetje stil is rond Dave Geyen en de zijne. En dat uh, zou misschien zomaar kunnen veranderen. Dat weet ik ook niet zo. 1, 2, 3... Andere band, uh, ja, is, uh, uh, ze hebben maar één single uitgebracht. Ook een uh, heel leuk album, moet ik erbij zeggen. Uit de jaren negentig, daar komt het uh, vandaan. En de naam Bob Dylan zegt een hoop mensen wat. Maar Bob Dylan heeft ook een zoon. En uh, die jongen die is ook de muziek ingegaan. En uh, daar is toen een groep rondom geformeerd. En dat is The Wallflowers. In 1990 gebeurde dat. En de uh, zanger en songschrijver Jacob Dylan... Dat is, uh, zeg maar, die is inderdaad de spil van uh, de band. En uh, de band bestond toen de tijd uit... ...Barry Maguire... Uh, ...Peter Janowitz, ...toetsenist uh, Remy Jeffy... ...en gitarist Toby Miller. Het uh, debuutalbum, zoals gezegd... ...werd in 92 uitgebracht... Uh, ...onder de naam, uiteraard... ...kan het ook anders, The Wallflowers. En daar was dan deze single uh, afkomstig. Hier de One Headlight... Een uh, mooi programma bij uh, Radio 3, twee meter de lucht in. En uh, Jan Douwe-Kroeske bracht mij op het spoor van The Wallflowers. Nou, dat heeft hij ook uh, goed gedaan, want uh, deze was uh, uit 92, maar wel heel erg uh, mooi om naar te luisteren. One Headlight van uh, diezelfde band, The Wallflowers, geformeerd rondom de zoon van Bob Dylan, Jacob Dylan. Ja, verder weinig van deze band verder gehoord. Ja, ze zijn wel actief. Maar het is een beetje aan de aandacht ontsnapt. Wat dat op een, een of andere manier... Nou, een stukje showbiz Voor zover dat we dat hebben. Maar eigenlijk is het gewoon serieus muzieknieuws. Moet ik het dan anders omschrijven? Want ja, de Limburgse punkband, de Heideroosjes... En dit komt van het AD-website af... Uh, die gaan er een jaar tussenuit. Ze hebben een sabbatical. Uh, um, besloten om een sabbatical te doen. Dat meldde de groep die dit jaar 20 jaar bestaat. Uh, donderdag in een persbericht. En zanger en gitarist Marco Roelofs. Geeft als reden dat de band 20 jaar heeft doorgewerkt. Maar dat sinds enige tijd het lampje van de benzine meter aan het branden is. Ja zo kun je het ook omschrijven. We hebben nog allerlei plannen met de Hydroisjes. En daarvoor hebben we echt energie nodig. Band verschuift een theatertour die in 2010 gepland stond. Naar 2011 de huidige toer makers af. En de roosjes maken nummers in het Nederlands, Engels en Duits. Bekende nummers van de Limburgse punkers zijn Johnny en Anita. Ze smelten de paashaas en Wurst en kiezen. Ja, ja, ja. Je moet er inderdaad uh, wel uh, van houden. Maar goed, uh, ik vind het altijd wel hele lollige songs die, uh, die de jongens uh, maken. Ze zitten hier uh, af en toe ook nog wel een ironische ondertoon in. Maar de muziek is er niet minder om in ieder geval. Dat uh, draait het uh, uiteraard om. Maar de roosjes zijn gewoon even een jaar uitgepierd. Maakt niet uit wie dat al een hele lange tijd zijn. Maar ja, de muzikale erfenis, eh, vrienden, is er niet meer om. Dat de Stones weer op wereld gaan Het is altijd de battle Tussen de Beatles aanhangers En de Stones aanhangers Nou weet ik dat er een genomineerde voor de zandvoerder Van het jaar tegen mij hebben gezegd ah, Die Beatles dat is allemaal slappe zooi Ik hou van de Stones Nou voor die man hebben we dat dan speciaal gedaan En ja, voor de mensen die toch de Beatles heel erg leuk vonden Hebben Paperback Rider er eens Er even vanaf van gehaald zo zingen we maar weer. Ze komen allemaal hier voorbij in de muziekboulevard. Het is inmiddels al 13 minuten, uh, 13 en half, 13 minuten over half 2. Wat een vervelende tijdmelding. Je moet er zo af en toe komt Het zo, uh, zo gewoon mijn strot niet uit. Overigens over mensen die in de showbiz uh, nogal in de middelpunt van de belangstelling staan is uh, Robbie Williams er een van. De, de hardnekkige geruchten gaan alweer dat, uh, dat hij samen met zijn uh, vrienden van wel eer en dan heb ik het over take that uh, weer eens iets uh, gaan doen. Nou wil het geval dat ze al één keer op hetzelfde podium hebben gestaan. Maar dat had te maken dat een uh, van de, de mensen van Take Dead. Nou weet ik niet of het Gary Barlow geweest of uh, iemand anders. Die hebben hem uh, toen geïntroduceerd. En toen kwam Robbie op het uh, podium. Maar het ging nog niet helemaal samen. Dus dat, uh, dat is één uh, kant van het verhaal. Maar Robbie is wel weer helemaal terug van weg geweest. Afgekikt en wel. En hij ziet eruit, joh. Nou, oe, hier is uh, Barry's...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 It's gonna be dilly. Be All we ever wanted to do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 van uh, de Chef Special. Ook een band uit deze buurt. Dus als je gewoon uh, een band uh, hebt uh, hier in deze omgeving, nou waar moet je dan zijn? Hier dus. Want uh, dan weet je zeker gewoon als, uh, dat, je, dat je gewoon met, met het materiaal op de radio kan. Het moet natuurlijk wel goed, goed klinken hoor. Dus niet ergens dat. Het dit, dit werkt. Nee, het moet een beetje, uh, een beetje vet klinken. Zoals we dat ook uh, van de Chef Special hebben uh, gehad net. Maar ook bijvoorbeeld van vlucht 13. En het materiaal van Liberty bijvoorbeeld. Dat, zoiets uh, moet het klinken. Dus we uh, hebben hier gewoon ergens nog een. Weet ik veel wat? Uh, een eigen demo studiootje. En uh, je denkt, nou. Dit moet het zijn. Een beetje vol en vet geluid. Dan uh, mag je het aanleveren. En dan uh, gaan wij het gewoon draaien hier bij Zivem Zandvoort. Er zijn meer programma's uh, die, dat, uh, die dat mogelijk maken. En er wordt zelfs ook een programma waar daar aandacht aan besteed wordt. Dus dat uh, sowieso. Uh, Chef Special, daar kan ik nog wel iets over vertellen. 26 november afgelopen donderdag hadden ze een uh, CD-presentatie. Een EP-presentatie. Die heb ik ook hier voor me snufferd liggen. Ik heb er wel 15 euro voor moeten neerleggen. Maar ja, het is natuurlijk zo voor bedoeld. Dat die jongens in ieder geval weer een start hebben voor nieuw materiaal. Want ze vechten er wel voor. En ik moet zeggen, ze hebben zich helemaal een beetje laten inspireren door Urban Dance Squad. Dat is toch wel heel duidelijk te horen. Alleen daar, met de chef Special is het toch net even wat meer. Ja, en, uh, zangpartijen. En dat hebben we ook wel uh, gemerkt hier uh, in onze eigen studio. Want ze waren hier ooit nog even gast geweest. Vorige week donderdag. Niet afgelopen donderdag, week ervoor. Dus dat uh, voor, uh, voor de mensen die zeggen: Van ik heb wel wat. Ik, ik ben bezig met muziek. En ik uh, heb ook gewoon een goede demo. Dan kun je dat gewoon hier aanleveren. 7 Zandvoort. Uh, Postbus 436 2040 AK in Zandvoort. En wij bij de Muziek Boulevard draaien het dan zeker. Dus uh, als het moet natuurlijk ook niet al te heftig zijn. Want ja, we hebben een breed luisterpubliek publiek uh, hier in Zandvoort. Uh, je kan natuurlijk niet uh, ineens met een uh, cover gaan komen met Running with the Devil of zoiets dergelijks. Dat uh, zou uh, toch iets, iets uh, te, te zijn. Te veel van het goede. Of uh, heel erg uh, hardcore-achtig. We gaan even nog een stukje muziek draaien. on the light, my love is on the light. De muziekboulevard van deze zondag, 29 november, die zit erop. De volgende week uiteraard weer een nieuwe. Straks krijgt deze zender krijgt een smal deel erbij. Dan gaan we met AB Radio verder in het programma Zondag in Kennenbeland. Voor die mensen, we hebben straks een schaapherder hier op bezoek. We hebben het nog net niet verstandig geacht om hier ook schapen los te laten... Kan, kan. Maar ik denk dat het niet handig is om hier in de studio een paar grazende te schapen te hebben. Walter Oostrom uh, zal daar het een en ander gaan vertellen. En uiteraard aandacht voor de voorronde van de Rob Agda wordt. Tot aan het nieuws van twee uur deze. Van, uh, van Crosby, Stills, Nash en misschien ook een beetje Young.